Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland is Brabant. Vlaanderen heeft de regels voor de handel aangescherpt, maar is bang dat er via Nederland alsnog zieke hondjes naar België komen. Volgens staatssecretaris Van Dam pakt Nederland de illegale handel wel aan, maar wil hij altijd overleggen met zijn Belgische collega. In België is een dode gevallen bij een vechtpartij tussen leden van twee rivaliserende motorbendes. De vechtpartij was gisteravond in het plaatsje Hacour in de regio Luik, 20 kilometer ten zuiden van Maastricht. Leden van de ene motorclub drongen het clubhuis van de andere club binnen en gingen op de vuist met de aanwezige leden. Hierbij raakten drie mannen gewond. Een van hen was zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Justitie onderzoekt de zaak en volgens de Belgische krant De Morgen... staan er voor vandaag nog huiszoekingen gepland. De Britse premier Cameron stuurt extra militairen... naar de overstromingsgebieden in het noorden van Engeland, Wales en Schotland. Hij noemde de zware regenval en overstromingen ongekend. Militairen en agenten evacueren honderden mensen in York... waar twee rivieren samenkomen. Ruim 3500 huizen worden bedreigd door het water. Sommige gebieden zijn deze maand al drie keer ondergelopen. Sven Kramer is bij de NK afstanden in Heerveen voor de achtste keer Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. In een rechtstreeks duel versloeg hij Jorrit Bergsma, zijn grootste concurrent. Het brons ging naar Douwe de Vries. Kramer en de Vries zijn dankzij hun medailles ook zeker van een startbewijs voor de 5 kilometer tijdens de WK afstanden volgend jaar in Rusland. Jorrit Bergsma was door zijn goede prestaties in de wereldbeker al zeker van een WK ticket. Het weer bewolkt en vooral in het noorden valt er soms regen of motregen. Vanavond is het op de meeste plekken droog en het koelt in het zuiden af tot een graad of 5. In het noorden blijft het een graad of 10. Morgen geregeld zon bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En de andere kant op richting Amsterdam bij Inbrugge 4 kilometer.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 en nu, de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. De Winterse 50. De Winterse Vijfdag. Nummer 12. Guess this Geef je jas maar. We hebben vast wel iets waar je van houdt. Ga maar zitten. Altijd even vrij. Wanneer de liefde heerst en de angst verdwijnt, gaan onze harten open, zijn de problemen vrij. Ook om elke dag, maar kerstmis zijn.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 Christmas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 Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. Nummer 6.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 faces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 Just hear those sleigh bells jingling, ring ting jingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Let's take that road before us and sing another chorus for two.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 love, and this place is much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, and this place you feel there's no hurt or sorrow.